7 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Egyptische oppositieleider El Baradei zal niet meedoen aan presidentsverkiezingen. Hij is bereid om een rol te vervullen in een overgangsregering als president Mubarak aftreedt, maar daarna heeft hij zijn plicht gedaan. El Baradei heeft dat gezegd tegen een krant in Oostenrijk. Daar woont hij al jaren vanwege zijn oude functie bij de atoomwaakhond van de VN. El Baradei wierp zich de afgelopen tijd op als oppositieleider en wordt door velen gezien als ideale kandidaat om Mubarak op te volgen. Ook vandaag is door anti-regeringsbetogers weer massaal geëist dat Mubarak opstapt. Vandaag was uitgeroepen tot dag van het vertrek. In verschillende steden gingen naar schatting miljoenen Egyptenaren de straat op. Ook nu nog zijn veel mensen op de been. Over het algemeen is de actiedag rustig verlopen. Minister Leers blijft bij het plan uit het gedoogakkoord... om illegaliteit strafbaar te stellen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten protesteerde vandaag tegen het plan. De gemeenten noemen het onnodig stigmatiserend. De VNG is bijvoorbeeld bang dat illegalen die bang zijn voor ontdekking... hun kinderen niet aanmelden voor school... en dat ze niet naar de dokter gaan als ze ziek zijn. Leers wil het best hebben over allerlei gevoeligheden... maar hij vindt dat illegalen zelf verantwoordelijk zijn... om Nederland te verlaten en dat het niet te vrijblijvend moet zijn. Daar hoort de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 De ANRB, verkeersinformatie De avondspits is voorbij. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd. Op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam tussen Nieuwegein en Maarse 6 kilometer fieden daardoor. Op de A58 van Breda naar Tilburg tussen knopend Galder en Ulvenhout 4 kilometer. De weg is daar wel weer vrij. En de A76, Belgische grens richting Heerden, tussen Stijn en Spouwbeek 4 kilometer. Door een ongeluk is de rechte Rijnstrook dicht.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 Dit is Radio 1, WPRO, Brans met boeken, Anton de Goede. Welkom, dit is Brans met Boeken ook deze week nog even zonder Wim Brans. Wel maakt hij komende zondagochtend zijn rentrée in zijn programma Boeken op Nederland 1. En hij zal volgende week ook op deze plek weer zijn te horen. Maar vanavond nog even niet. En ook de hier en daar aangekondigde gast Armando laat verstek gaan. Hij heeft griep en hem verwachten we dus ook pas een van de volgende vrijdagen. Het is niet anders. Geen Armando vanavond, wel een andere bijzondere gast. En om alles schijn te vermijden dat die gast een tweede keuze zou zijn hebben we heel hoog ingezet. Uh, hij is degene wiens hoofd op dit moment... meer dan wiens hoofd ook in de etalages van de boekwinkels te zien is. Bij binnenkomst van de warenhuizen... kan je de hoge stapels van zijn felrood gekleurde nieuwe bestseller niet missen. Zijn boek staat volgens mij bovenaan aan alle top tienen op het moment... terwijl het amper uit is. We hebben het dan ook over het boek Na het Diner... de weergeloze bestseller uit 2009... waarvan bijna een half miljoen exemplaren zijn verkocht... We hebben het uiteraard over het nieuwe boek Zomerhuis met Zwembad van Herman Koch. Welkom. Hallo. Uh, ja, en dankzij de flaptekst van Zomerhuis met Zwembad realiseren wij ons ook dat je niet alleen Nederland veroverde inmiddels, maar ook grote delen van Europa. Mm. Uh, want je werk verschijnt, zo lezen we daar, in 17 talen. Waarmee niet gezegd is dat die boeken in het buitenland ook zo succesvol zijn als hier. Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar, maar kan je daar iets over zeggen? Ja, nou ja, eigenlijk... Uh, kijk, ze, ze zijn in geen, in geen één afzonderlijk land zo succesvol als in Nederland. Maar ze zijn wel, met al die landen bij elkaar... zijn ze heel succesvol voor een onbekende schrijver uit... Uh, uit Nederland, zeg maar. Hmm. Dus laten we ja, wat aantallen, bijvoorbeeld. Nee, maar, ja, en, in de, in, en waar moeten we dit zien? Nou, we moeten dus Engeland, in Duitsland vijf, 50 tot 60.000. In Italië 30.000. In Spanje 25.000. In Israël heeft het nota bene drie maanden in de top drie gestaan. Ik weet daar niet de precieze aantallen van. Daarom noem ik dat niet. Het is natuurlijk wat kleiner land. Misschien zijn, betekent dat uh, drie maanden in de top drie staan daar dat er... Uh, 5000 exemplaren, Dat weet ik dus niet. En er werken nu overal vertalers nu aan, aan ja, deze de, opvolging. Ja, aan de rest. Dus mm -hmm. ik, uh, ja, er komt nu... Ik, ik ga deze zomer ga ik dan naar, naar China bijvoorbeeld... om daar de Chinese vertaling te kijken... of het daar net zo lekker loopt als hier in het Nederlands. Ja, want dat weten luisteraars niet. Maar in Peking ja. daar heb je een grote boekver... en ja. daar wordt Nederlands speerpunt. Heb ik ja, en ik ben, ik, Ja, precies. En ik, ben ja. Dan, ik ga natuurlijk met een hele uh, club Nederlandse schrijvers daar naartoe. Ik ben een van die speerpuntjes, zeg maar... Grappig, hè? Ja, dat maar het dan... komt dan wel op dat moment net uit in China. Want anders zouden ze mij ook niet meevragen. Heeft het geen zin. Nee, en dan zit je te denken ja. aan het diner... waar een Nederlands restaurant dan geparodieerd wordt. Ja. En dan denk je van... hoe komt dat in Peking aan, zoiets? Ik heb geen idee. Nee, ik ben daar wel benieuwd naar. Maar op zich in die Europese landen... om het zo maar te zeggen. Dus zeg maar de, de, de Italië, Spanje en Duitsland. Is het aardiger dat je wel merkt... dat er toch heel anders op gereageerd wordt dan in uh, Nederland. Vooral ook om dat ze mij niet kennen als persoon. Weet je, er is hier soms iets omheen dat ze denken... ja, die heeft ook al bij de televisie... en het, misschien is het wel satirisch bedoeld, misschien is het wel komisch. En het wordt daar gewoon meer in een soort kader geplaatst van... nou, zo'n maatschappelijke roman, die over uh, maatschappelijke problemen... Wat, waar moet het met onze jeugd naartoe? Vragen ze mij in alle interviews in Italië, en Spanje en Duitsland. Wat zeg je dan? Uh, dan leest u het boek, maar... Nee, dat is flauw. Maar natuurlijk, het is, op zich is die iets andere bananen. Ik wil niet zeggen dat die beter is, want het is allemaal niet van elkaar te scheiden. Hier is de, uh, op zich de kritiek ook heel gedegen en heel serieus. Het is alleen um, het, het, het nieuwe aspect daarvan, dat je opeens een heel ander, een andere invalshoek uh, krijgt kreeg. Ik kan me vooral herinneren dat ik in Milaan in zo'n etentje zat, met allemaal van een beetje van die Berlusconi-achtige mannen. Maar allemaal van linkse snit. Die zeiden, hoe komt het toch dat uit het noorden, uh, dat soort schrijvers zoals u nu, de Koch en La Stieg Larsson, en allemaal van die moord en zware thema's en zo. Ja, zo had ik het ook nog nooit bekeken. Maar mm. het is wel leuk om daar een beetje in mee te gaan. Om te denken, oh ja, je hoort opeens in een Blijkbaar in een soort noordelijke traditie van, die, van de somberheid, wil ik niet zeggen, maar misschien wel iets zwaars of zo. Zij zien het als iets veel zwaarders dan, dan volgens mij, de mensen hier het diner zien. Ja, nou ja, het is natuurlijk Zien zij het als misdaadromans? Nee, nee. nee het wordt nooit als een. Het wordt wel gezien als een, als een boek, wat. Uh, nou, ja, met een, met een plot-driven boek, een page-turner-achtig boek. Uh, maar het wordt in ieder geval nooit bij de thriller ingedeeld. Zoals, het wordt gewoon zo gezegd, zoals je de, het, het rare etiket literaire thriller hebt... Uh, is dit dan misschien een literair boek met thrillerachtige elementen. Ja, uh, Zo'n plot-driven uh, boek als het diner is. Zo is ook Zomerhuis met Zwembad dat. En in... Als je het ruim opvat, eigenlijk ook jouw eerdere boeken... Red ons Maria Montanelli uit 1989, Odessa Star... en Denken aan Bruce Kennedy uit 2007. He, dat is wel iets wat bij Koch hoort. Nu is er dan zomerhuis met zwembad. Een huisarts begaat een medische fout... waardoor een van zijn patiënten overleed. Maar is het wel een fout? Of is er opzet in het spel? Dat is de vraag die je boek oproept. En van al die mensen die uh, gelukkig werden van het diner... en die nu vragen, is dit boek weer even goed die kunnen me geruststellen. Het is weer even goed. Uh, je zei ergens in een interview, ik vind het op punten zelfs beter dan het diner. Wat schortte er dan trouwens aan het diner, naar nou, jouw idee? Um, ik denk dat ik over de constructie van het diner uh, iets meer heb moeten nadenken. Dat is een punt dat ik echt dacht van, hoe, hoe, hoe komen we nou uit dat restaurant bijvoorbeeld? Want ik had op een bepaald moment wil je daar wel eens uh, weg. Maar het had ook wel te maken met uh, met de verteller die die iets moest uh, verhullen, dat had ik gewoon zo bedacht. Dat hij dus voortdurend zegt, dat is privé en dat is privé. En dat begint al met, van, ik zal niet zeggen welk restaurant we zitten. En het is, uiteindelijk is dat wel aardig, maar als je dat stug vol wil houden... dan moet je wel ook voortdurend denken... ik heb nu een hele fijne, mooie zin en een heel mooi beeld... maar dat zou die man nooit zeggen. En ik heb bij deze huisarts heb ik me veel minder ingehouden. Dus die staat wat betreft uh, schrijfstijl... Misschien wel gewoon dichter bij mezelf. Dat ik denk, ik kan hier wel voluit gaan. Want die man is zo, uh, ja, hoe moet je dat zeggen... zelfgedreven en gejaagd... dat de manier waarop hij de mensen uh, zijn zaken wil uitleggen... die li lijkt meer op mijzelf dan bijvoorbeeld die hoofdpersoon van het diner omdat het boek uh, verschenen is als luisterboek... dacht ik, we gaan uh, een fragmentje laten horen. Ja. Maar je zegt, ik vind het leuker om het zelf gewoon nu te lezen... nu je er toch bent. Ja, we zijn er. We zijn dus, er. Ja. Uh, laten we luisteren naar een fragment. Die hoofdpersoon waar je het over hebt en waar je, je dus goed in kan vinden... is Mark Slosser, de huisarts. Uh, het boek is zijn verhaal. Hij is getrouwd met Caroline. Ze hebben twee tienerdochters. En in het fragment dat je nu gaat lezen zijn ze op vakantie en krijgen we enig inzicht... in hoe weinig de huisarts eigenlijk op heeft met kamperen... Hmm. en hoe hij denkt over een deel van zijn patiënten. Oké. Okay. De groene camping overtrof mijn stoutste verwachtingen. Het moet gezegd dat hij op een mooie, schaduwrijke plek... in een dennenbos lag. In de verte tussen de bomen door... zag je een smal blauw streepje van de zee. Maar ik rook een merkwaardige geur. Een lucht van zieke dieren... Carolien, dat zijn vrouwen, ademde een paar keer diep in door haar neus. Julia en Lisa, de beide dochters, keken bedenkelijk. We stonden toen nog bij de slagboom aan de ingang. We konden nog rechtsomkeerd maken. De slagboom zelf was van een eenvoudige, onbeschilderde boomstam vervaardigd. Een niet helemaal rechte boomstam, zoals in de natuur zelf. Naast de slagboom stond een blokhutachtig wachthuisje. We waren uitgestapt en leunde wat besluiteloos tegen onze auto. Ik wist natuurlijk dat deze camping het gunstigste lag... ten opzichte van het zomerhuis. Maar er zijn grenzen aan wat een mens verdragen kan. De zieke dierenlucht wekte nu al een doffe woede in me op. Het was een lucht die ik soms ook in mijn spreekkamer rook. Bij patiënten die de natuur haar gang lieten gaan, zoals ze het zelf noemden. Patiënten die weigerden om lichaamsbeharing te verwijderen... van plekken waar geen lichaamsbeharing hoorde die zich bij voorkeur wasten met water uit een put of uit een sloot... en die uit principe geen chemische of cosmetische producten gebruikten... voor hun persoonlijke lichaamshygiëne. Als er van hygiëne al sprake was. Ze roken vanuit al hun openingen en poriën naar stilstaand water. Water met aarde en dode bladeren in een verstopte dakgoot. De lucht werd erger wanneer ze zich uitkleden. Alsof je de deksel van een pan haalde. Een vergeten pan achter in de ijskast. Ik ben arts. Ik heb de eet afgelegd. Ik behandel iedereen zonder onderscheid des persoons. Maar niets of niemand wekte zozeer mijn woede en afkeer op... als de milieusparende stank van de zogenaamde natuurmensen. Wat vinden jullie, vroeg ik aan de leden van mijn gezin. Er zijn nog andere campings in de buurt. Herman Koch met een fragment uit Zomerhuis met zwembad in de toon is gezet. De afkeer van Mark Slosser, van zijn eigen beroep, van campings... Uh, ja, die, die, die, die spat van de pagina's. Zo kom je ook te weten dat hij eigenlijk een hekel aan toneel heeft... van mensen trendy kunstenaars. Daar raken we heerlijk van doordrongen. Ik ga even een opmerking maken voor luisteraars... die ons uh, mogelijk willen mailen. Dat kan. Vragen hebben voor onze gast Herman Koch. Uh, mail naar brandsmetboeken Brands met brandsmetboeken aan elkaar ja, ben je een beetje gaan houden eigenlijk van die hoofdpersoon Mark Slosser? Eigenlijk zei je net dat dat wel het geval was. Ja, ja eigenlijk ook. En ook als ik, merk gewoon, als ik dat dan uh, lees... dan is het onderscheid uh, eigenlijk minim in dit soort fragmenten... Hè, tussen uh, wat ik zelf vind en de huisarts. Het wil niet, je moet natuurlijk nooit helemaal zo willen doorvragen... of willen weten wat er nou precies autobiografisch is. Het is niet autobiografisch, maar sommige van die emoties... en die gevoelens van die huisarts, die komen we, wel bij mij vandaan. Ja. Want anders kun je ze volgens mij ook, je kan ze ook weer niet echt verzinnen. Nee. En waar is deze man zo cynisch van geworden eigenlijk? Uh, ik denk dat hij vooral cynisch is geworden... Door, dat hij aan het begin van het boek, als hij ons het verhaal gaat vertellen... hij eigenlijk al weet wat hem overkomen is... en wat zijn gezin overkomen is. En dat hij, wat eigenlijk zijn boodschap is... hij heeft een praktijk met allemaal uh, acteurs en andere kunstenaars... maar niet uh, de allerbeste, zeg maar... En uh, hij heeft eigenlijk het gevoel dat hij door dat, uh, dat wereldje... wil hij zeggen, het, het deugt ook allemaal helemaal van geen kant. Het zijn ook precies die pretentieuze uh, blaaskaken... wat we ook allemaal al dachten dat ze waren. Hmm. En daar krijgt hij een beetje ja, een cynische toon. Hij, hij, hij voelt zich achtergesteld door die mensen die op hem, die op hem neerkijken. Dat heeft hij het gevoel of ja, dat echt zo is? Dat is, dat is de vraag. Mm -hmm. ik heb, in de praktijk heb ik het idee. Want ik heb natuurlijk ook wel vaak in die kringen verkeerd. Is dat in de praktijk natuurlijk als je op een feestje bent. En uh, je zegt: uh, Wat doe jij? Nou, ik fotografeer. Dat dan iemand wat langer blijft doorvragen. Als je zegt: Ik ben boekhouder of ik ben huisarts. Die gaat dan al gauw om zich heen kijken of er niet een interessantere gast op het feestje aanwezig is. Dat voelen mensen. Vaak. Of je bent bijvoorbeeld de vrouw van, de vrouw van uh, hè? Ja. die bekende schrijver. Die vinden ze ook wat, min, die vinden ze wat minder leuk. Behalve als die, ze die kunnen gebruiken om in contact te komen... met het, uh, met het grote voorbeeld zelf. Nee, maar er is, er is iets aan. Er is, iets, uh, er is een soort, volgens mij, iets aan de, aan de hand. en Dat is een beetje mijn eigen gevoel, waaruit ik zelf dat boek heb geschreven. Een soort overschatting van uh, creativiteit of van creatieve vakken... Dat het eh, ook al op, op, op scholen of op lagere scholen, dat er gezegd wordt, als een kind weer een of ander gek poppetje gekleed heeft, je zegt van nou, een soort aanleg, hè? Dat ik dan denk, ja, misschien wil dat kind wel gewoon tandarts worden, maar mag dat helemaal niet van die ouders? Moet, moet zij wel fotografen worden? Ja, dat zat er eigenlijk al, deze houding, dat cynisme zit ook in je overgewerkt. In, ja. in je eerste boekje. Red ons Maria Montanelli. Dat gaat over het Montessori-onderwijs. Mm -hmm. Ja, fulmineer je ook al tegen acteurs en uh, actrices. Ja, het is, het is een soort hang-up. ja. <laughs> maar het komt, ook, het komt natuurlijk ook omdat ik zelf uh, uh, wel uit zo'n milieu kom. En mm -hmm. het zo om me heen mee heb gemaakt. Ik heb op Montessori-school, dat was op de lagere school. Dat staat ook wel in Montanelli zo beschreven. Dat... Uh, en toen, eh, volgens mij waren wij zeven of acht. En toen was, hadden we muziekles. Toen zou een jongen zou dan piano gaan spelen. En die schudde even zijn vingers zo los. Zoals een goede pianiste Maurizio Polini dat zou doen. En eh, die zei, wat ga je voor ons spelen? Vroeg de muziekleraar. Het stuk wat ik nu ga spelen heb ik gecomponeerd... nadat ik ruzie met mijn moeder had gemaakt. <laughs> en op dat moment dacht ik al van... Eigenlijk dacht ik op dat moment, waar ben ik? Waar ben ik verzeild geraakt? <lacht> Waarom kunnen wij niet gewoon uh, gaan voetballen... of desnoods gaan vechten of, uh, of winkelruiten in gaan gooien of zoiets? Het was een, een, een iets dat je denkt, dat, dat raak je nooit meer kwijt. En natuurlijk was ik daar, en dat heb ik ook wel in Montanelli beschreven... ben je daar zelf ook onderdeel van. Want ik werd ook aangemoedigd in... Uh, tegen mij werd ook gezegd, uh, god, wel, wel talent voor, uh, een beetje, voor een beetje schrijven... en een beetje verhalen vertellen en zo. En, we, en ik voelde dat er uh, in, in, in wezen niet zo'n groot verschil was... tussen deze met zijn moeder makende pianist en mijzelf. Dat ik, ik had alleen het vermoeden... Dat ik misschien zelf, ondanks al die aanmoedigingen, dat, het, dat ik misschien net iets meer kon ofzo. Maar ik, het, het was wel benauwend. Soms kan het veel beter zijn om op te groeien in een milieu waar geen één boek in de, de kast staat. En waar mensen tegen je zeggen: zit je, lig je nou alweer te lezen? Zo bederf je je ogen nog. In plaats van dat ze constant maar zeggen: Goh, ja, wat goed en dat gaan we stimuleren. Wat dat betreft is er misschien wel een link tussen hm. jou en Robert Fuijsje, zit ik nu te bedenken. Robert Fuijsje die eigenlijk ook afgeeft op dat milieu van Amsterdam-Zuid. Ja zeker. En die uh, liever naar de Bijlmer gaat en uh, ja. daar naar de Dancings. Ja, ik vind dat ook een, uh, ook een bijzonder boek. En dat wordt dan een wel... Leuk ja, leuk boek. En er wordt dan wel vaak gezegd van... ja, maar die jongens die zitten ook weer... uiteindelijk gaan, kiezen ze toch voor Amsterdam-Zuid. En ja. blijven ze toch daar ah, Het is dat ambivalente... Ja. Want je, je blijft, dat merk je bij Robert Vuijsje ook... het is een soort, is een soort flirten met de, met de rauwe wereld, zeg maar. Ja, nou is Robert Vuijsje een hele jonge auteur. Jij was jong toen je Red Ons Maria Montanelli schreef. Mm -hmm. En je kan zeggen, ja, nu schrijft hij zoveel jaar later... in dat zomerhuis met zwembad... eigenlijk nog steeds vanuit diezelfde invalshoek. Dat boek toen dat was, werd vergeleken met The Catcher in the Rye. Ja. was he, een jongen die uitbreekt en mm -hmm. tegen zijn milieu schopt... Ja. Uh, je bent inmiddels van middelbare leeftijd. Blijft dat een leven lang jouw onderwerp? Nou ja, vanuit verschillende perspectieven. Want uh, uh, kijk, zo'n zo jongensboek, zeg maar zo'n Challenger-boek. Zo uh, dat schrijf je maar één keer. Daar kun je niet mee doorgaan. Er zijn schrijvers zoals John Fante, die ik ook geweldig vind. Die heeft eigenlijk alleen maar Catcher in the Rye-boeken geschreven. Hè? Ja. Hoe bijzonder ze verder ook zijn. Maar ik had wel gedacht na Montanelli: dacht ik, ik moet nu iets anders gaan doen. Want dat, kan, dat kun je gewoon maar één keer doen. Uh, maar ondertussen... Uh, het enige wat er, eigenlijk, uh, wat er eigenlijk verandert... is dat bijvoorbeeld in, uh, in de Montanelli... is er een, een, een jongere die tegen leraren aanschopt. En in het diner is de verteller en de hoofdpersoon... zelf een afgekeurde leraar. Die eigenlijk ook weer in het systeem uh, eruit gezet wordt... omdat hij op geschiedenisles dingen verkondigt... die volgens... het Schoolsysteem of volgens de rector... helemaal niet uh, verkondigd kunnen worden. Maar uh, ja, ik vind de overeenkomst tussen die personages wel groot... maar ze worden, ze worden alleen wat ouder. Maar ik denk dat het ook met veel mensen gebeurt. Dat mm -hmm. je denkt, je moet ook niet uh, geforceerd... ik bedoel niet dat je geforceerd jong moet blijven. Dat je moet zeggen, ik ben eigenlijk altijd die 17-jarige gebleven. Zoals sommige schrijvers wel eens me uh, zeggen. Maar Moelies? ja. Wat ik op zich ook heel aardig vind hoor, heel sympathiek mm -hmm. om dat, dat ook te vinden en uh, dat ook zo te zeggen. Um, Voordat we het verkeerd begrijpen. Nee, nee precies. Ik bedoel het niet. Ik bedoel het ook niet sarcastisch nee. of zo. Ik vind mm het -hmm. op zich heel leuk dat je gewoon zegt, nou, mijn absolute leeftijd is gewoon 17. Ik heb dat idee niet, maar ik heb, het, ik heb wel het idee dat je denkt: ja, eigenlijk wat verschil ik nou van die, uh, die 17jarige. Alleen maar het feit dat ik nu bijvoorbeeld zelf een, een 16-jarige zoon heb, die dus eigenlijk moet doen als een soort verantwoordelijke vader, alsof hij dat inmiddels daar anders over denkt. En wijzer is geworden. Dus dat wijzer worden, dat, uh, daar geloof ik niet zo in. Nee. Beetje zoals Nesquio de houding had van ja, ik weet niks. Ik, ik, ik nou, heb niks als... geleerd. Het leven heeft me niks geleerd. Nee, ik denk dat je daar ook niet... Uh, het, ja, er, er veranderen natuurlijk wel dingen. Hm. Ja, ik, ik, ik voel me zelf veel uh, gelukkiger en prettiger en rustiger dan uh, toen ik twintig was. En, uh, maar dat is, dat is het dan ook. Maar ondertussen denk ik wel, uh, ook als ik nu weer op bezoek ben op een school... denk ik toch in eerste plaats aan uh, baldadigheid. Ik kan, het is een soort, roept een soort verzet in me op. Je bent ook ooit van het Montessori-school. Ben je verwijderd, toch? Ja, verwijderd is een groot woord. Er werd me met klem aangeraden om uh, een ander schooltype op te zoeken... Maar later hebben ze wel verkondigd, uh, toch ook zelf bijna een beetje trots. Overan, uh, nou, niet trots, maar het is wel de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog... dat er iemand van onze school uh, uh, afgegaan is. Of afgegaan is met, uh, met een uh, zekere dwang. Ja, en hoe voelde je je daaronder? Heel prettig, want ja. ik, was, ik was heel blij dat ik eindelijk werd afgewezen... door dat systeem waar ik zo'n zo hekel aan had, wat ik niet goed kon verwoorden. En hoe oud was je toen? Vijftien, zestien. Dus dat was je eerste daad van, ik besta. Ja, een beetje wel. Dames en heren, u luistert naar Brands met Boeken. De gast is Herman Koch, na aanleiding van het boek Zomerhuis met Zwembad. En wilt u reageren op wat hier gezegd wordt? Dat kan. Mail dan naar bransmetboeken.nl. En we zijn op dit moment toegekomen aan onze uh, vaste rubriek in dit programma. En dat betreft de eerste herinnering, Herman... De Groningse hoogleraar Douwe Draijsma, schrijver van Vergeetboek... bracht niet lang geleden Nico Scheepmaker in herinnering. De schrijver en journalist die aan mensen die hij interviewde... heel vaak vroeg naar hun eerste herinnering. En wij hebben de draad weer opgepakt. Ook omdat Douwe Dreisma terecht zei dat dat zo'n mooi archief oplevert. En dat het zo jammer is dat dat bij Nico Scheepmaker destijds stopte. Dus vragen wij op onze beurt aan onze gasten naar hun eerste herinnering. En nu ook de vraag aan Herman Koch. En dat begint dan altijd met het nu volgende muziekje. De eerste herinnering. Um, nou, mensen zeggen vaak dat je onder je, de, je vierde jaar je niks kan herinneren. En ik weet niet precies hoe oud ik was. Maar ik was wel jonger dan vier jaar. En toen uh, zijn mijn uh, ouders met mij naar Engeland gegaan die zijn met een auto naar Calais gereden. En daar was een tweemotorig propellervliegtuig. Dat vloog ons van Calais naar Dover. Dat was dus net als een pond, een, een veerdienst. En uh, daar zijn ook foto's van, en van dat, van dat vliegtuig. Maar het, ik herinner me daar helemaal niets van. Maar het enige wat ik me herinner... is het vastmaken zelf in een stoel van een veiligheidsgordel... En dat ik daar moeite in had om die zelf dicht te krijgen, dat was zo'n hele oude leren leerverschoten veiligheidsriem in zo'n blauwe, in zo'n zo zo zo bruine verschoten leren stoel. En dat is gewoon, dat is jarenlang gewoon überhaupt mijn al, heb ik altijd maar steeds gekoesterd dat ik dacht. En heb later, ook veel later, gedacht, waar was dat dan? Waar heb ik toen, tot ik uh, uh, zeg maar tien jaar geleden die foto's weer terugvond? Dat is in dat vliegtuig geweest. En ik denk dat alle emotie van voor het eerst gaan vliegen... en dat de propellers gestart werden, gewoon samengebald zijn. Niet in een beeld van opstijgen, maar in een beeld van een riem. Per vliegtuig op vakantie naar Engeland. Ja, dat was ook wel bijzonder. Want ik denk dat, ik, ik denk dat het 1956 moet zijn geweest of zo. Maar ook niet per vliegtuig op vakantie. Echt eerst nog met de auto naar Calais. Weet je, dus niet van Schiphol naar Londen, maar van Calais naar Dover. Dus 30 kilometer vliegen. En, dat bestond toen blijkbaar. En is natuurlijk uh, absurd luxe en, en elitair. Absoluut, ik bedoel, dat wie, denk ik wel. Wie, wie doet dat? Ja, dat, dat heb ik ook. Maar ik, ik heb toch ook wel weer het idee... dat hoe dat precies bedacht is, kan ik nooit meer navragen. Maar dat mijn ouders blijkbaar niet het geld hadden... of, of juist het wel avontuurlijk vonden... om gewoon van Amsterdam naar Londen te vliegen. Want dat kon natuurlijk ook in die tijd. Uh -huh. Maar eerst een lange autorit toen nog over twee maanden wegen naar Calais. Dat dus volgens mij ben je dan een dag onderweg in die tijd. En dan in Dover weer uh, verder naar Londen met de trein. En was dit een vrolijke herinnering? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Het was meer iets. Het was iets spannends. Dat herinner ik me. Het was iets. Het had te maken met opwinding. Ik denk dat je, dat, je, dat je die opwinding herinnert. Zoals je ook, dat je denkt dat je latere leven, als je goed nagaat. Je herinnert natuurlijk allerlei dingen waarvan je je afvraagt waarom je ze herinnert. Maar er zijn toch wel veel van die momenten waarbij de adrenaline door het lichaam giert. die je echt nooit meer weg. Uh, die je niet meer kan vergeten. Dit is natuurlijk ook een jongensboek. Biggles doet me <laughs> ja, dat Ja, toch? Weet je wel. Ja. Maar ja, die kende je toen nog niet. Want die die je kende echt piepjong. Piep, piep ja. Um, ja, en zo werken dus de hersenen uh, kennelijk. Want hoe weet je nou eigenlijk dat je je dat herinnert... of dat het van die foto is die je er ook van hebt? Ja, om, maar omdat daar ja, dat is natuurlijk absoluut waar. Dat heb ik me ook afgevraagd. Maar ik denk, ja, omdat daar geen foto van is. Kijk, als ik, het had, als ik een gekleurde herinnering had, had willen maken... dan had ik misschien uh, het, uh, het glinsterende water van het, uh, van het kanaal uh, in herinnering ja, ja, geroepen. Ja. Of, of een, ja, dit klinkt heel goed. Ja, ja dit, is meer, dit lijkt geloofwaardig, omdat het eigenlijk een beetje onbenullig detail is. Mm -hmm. ja. Ik zit nu te denken, moeten we nu uh, de, de, de, de discussie... die Arnold Heumakers ooit opriep uh, bij jouw boek Het Diner oprakelen? Want het is natuurlijk toch interessant. Jawel. Um, Arnold Heumakers schreef een stuk in NRC Handelsblad... Ja. bij het verschijnen van Het Diner en bij het succes. Hij had heel veel complimenten voor het boek. Hij zei, de stijl is perfect en... Uh, wat zei hij nu voor kritiek? Weet jij dat nog? Jawel. Ja. Um, hij zei... Uh, en Ik weet niet of Arnold Heumakers nu luistert. Die moet dan maar meteen uh, gaan bellen als ik het verkeerd samenvat. Uh, hij zei dat het jammer was. Hij zei eigenlijk is het boek daardoor mislukt. Uh, want dat, die, dat woord gebruik, die woorden gebruikt hij wel. Uh, omdat de verteller op een bepaald moment blijkt een soort aandoening te hebben. Die door een schoolpsycholoog wordt geconstateerd. Waardoor het dus, het, uh, waarvan hij dus ook denkt, het is erfelijk. En dat heeft mijn zoon dus ook. En hij zei, ja, daardoor is het dus niet meer een geval van jongeren of ouders... waar wij ons mee kunnen identificeren. Maar gaat het eigenlijk over toch een soort uh, allebei gekken. Dus is er, wordt er een soort, ja, iets uh, scherps wordt er afgehaald... van überhaupt de misdaad en de misdadigheid die in dat boek uh, ja. zit. Ja, ja, nou, ja, ik, ja, Volgens mij heb ik het heel goed, misschien uh, ja. niks op af te dingen... Ja, de bron van het succes is, zei hij... waarschijnlijk dat iedereen denkt, dit kan mij ook overkomen. Mm -hmm. De rillingen lopen je over de rug. Het ging over een kind die ja. dus iets, iets, iets ergs doet... en iemand aftuigt en daar ook nog een soort plezier aan beleeft. Ja. Ja. Um, en alle ouders die zullen denken, dat zal mij toch niet gebeuren? Dus, mm -hmm. En daarmee zegt hij, ja, je hebt een plot waarmee je goud in handen hebt. Ja. Maar door uh, die, die zoon een aandoening te geven... Uh, maak je het jezelf eigenlijk te makkelijk... en maak je het boek te weinig diepgaand. Ja. ja. Um, en nu is er ooit een, een uitzending op de televisie geweest... waarin jij uh, geconfronteerd werd met Arnold Heumakers. Die uitzending heb ik niet gezien... maar daarvan is blijven hangen bij veel mensen. Van, hè, dat was een beetje, er werd die, die Arnold Heumakers werd een beetje lullig behandeld. Ja. Dat moest ook in een paar minuten... Terwijl het eigenlijk zo'n interessante discussie is. Het was een, het was een heel interessante discussie. En ik had hem uh, zowel voor als na de uitzending... had ik met Arnold Heumakers eigenlijk een heel aardig gesprek over. Want het is natuurlijk op zich een soort meningsverschil... waarvan je kan zeggen, ja, daar kun je het over hebben. Dat, is, dat was helemaal het punt niet. Maar ik heb nog van, voor de uitzending ook nog tegen Arnold Heumakers gezegd... heb jij nou besproken met die uh, heren hoe ze jou überhaupt gaan aanspreken? Want je zult zien, dat Matthijs van Nieuwkerk, Hugo Borst zat daar... allemaal verder prima, dat ze gaan zeggen... meneer Heumakers, en hoe is het met jou, Herman? Weet je wel, dat was een soort... Het, het had iets opeens van, god, de jongensclub gaat... Uh, de intellectuele criticus eventjes uh, mm. wegzetten. En nou ja, goed, het is ook wel weer, dat was ook wel weer begrijpelijk. Het was misschien ook, maar aan de andere kant uh, vond ik dat ook wel weer jammer. Ik heb nog tegen hem zo gezegd, zo half voor de graf... Je zou, je zou er eigenlijk een avond in de balie aan moeten besteden. Aan dit, aan dit hele... En daar had hij toen ook wel oren naar. Maar goed, daar komt dan uiteindelijk uh, later niks van. Ja, ik ga, hij zei dus eigenlijk van wat jammer... dat, er, uh, dat, dat Herman zo met gestoorde mensen uh, ja, ja. werkt. Daar gaan we zo meteen op door... nadat er een nieuwsflits is hier op Radio 1. Oké. Okay. Radio 1. NOS-journaal. In verschillende steden in Egypte zijn nog altijd honderdduizenden mensen op de been. Ze trekken zich ook vandaag weer niets aan van de avondklok. De anti-regeringsdemonstranten hadden de elfde dag van de opstand uitgeroepen tot dag van het vertrek. Maar hun eis dat president Mubarak opstapt is nog steeds niet ingewilligd. Er waren in verschillende plaatsen ook aanhangers van Mubarak op straat. Hier en daar kwam het tot ongeregeldheden tussen beide groepen, maar over het algemeen is de actiedag vreedzaam verlopen. Er werden anti-Mubarak leuzen gescandeerd en er werd met vlaggen gezwaaid. Vanmiddag waren er onder meer op het Tahrirplein in Cairo optredens van artiesten. Het leger had extra militairen ingezet om het plein af te schermen. Oppositieleider El Baradei heeft gezegd dat hij vindt... dat Mubarak direct moet aftreden... maar dat hij zelf niet verkiesbaar is als opvolger. Wel is hij bereid om een rol te vervullen in een overgangsregering. De man van het neergeschoten Amerikaanse congreslid Giffords... gaat toch mee met de laatste vlucht van het ruimteveer Endeavour. Astronaut Mark Kelly nam begin januari verlof... omdat zijn vrouw door haar hoofd was geschoten...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 In het noordwestelijk kustgebied staat vanavond een stormachtige zuidwestenwind. Op de Wadden mogelijk ook stormkracht, windkracht 9. Vannacht zijn in het noorden van het land zeer zware windstoten mogelijk... met windstoten rond 100 km per uur. Dit was het NOS Journaal. ANWB, verkeersinformatie. Er staat één file en dat is op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam. Tussen Nieuwegein en Maarse 5 kilometer. Het heeft te maken met een aanrijding, maar alle rijstroken zijn er inmiddels weer vrij. Ja, en tot zover de verkeersinformatie en het nieuwsbulletin gelezen door Freddy van Tijn. En u bent weer terug bij Brands met Boeken. U kunt ons mailen, ik heb het al gezegd. Brands met Boeken Te gast is uh, Herman Koch. Herman Koch, schrijver van Zomerhuis met Zwembad. Ik citeer uh, woorden die mij uit het hart zijn gegrepen. En het, is een, het is uit een kritiek van Irene Start. Uh, in Elsevier die schreef... Het diner lokte twee jaar geleden een polemiek uit... Werd in deze roman nu een maatschappelijk probleem aangesneden... of ging het niet zo diep? Was het eigenlijk wel een literair boek? Want het was allemaal zo herkenbaar en zonder opsmuk opgeschreven. Zomerhuis met zwembad heeft de potentie dezelfde reactie uit te lokken. Gebaseerd op hetzelfde misverstand. Namelijk dat toegankelijke romans niet scherp of literair kunnen zijn. Was getekend Irene Start. En zo is het natuurlijk ook, Herman. Ja. Waarmee ook weer niet gezegd dat alles dat... Uh, heel erg toegankelijk is. Nee. Ook gelijk een goed boek nee, lezen. Het omgekeerde is, uh, is helaas ook het geval. Ja. Daarom <laughs> ja. is het een moeilijke, of een moeilijke. Het is een beetje een ingewikkelde discussie. Ja. Je kunt zeggen dat de Da Vinci-code ook heel uh, vlot geschreven is. Maar er is een soort verdenking dat uh, zeg maar literaire boeken... Hoe we, dan moet je daar weer een hele lange definitie gaan geven. Als die toegankelijk geschreven zijn... en helemaal als ze dan meer dan het gemiddelde verkopen... daar zal wel iets mee aan de hand zijn. Want als een, het is eigenlijk een beetje zeg maar een literaire minachting voor een publiek... om te zeggen, als zoveel mensen het kopen, is het waarschijnlijk niet goed. Want die mensen zijn toch een beetje dom. Het zijn toch dezelfde mensen die op de voetbaltribune zitten... en die vinden opeens een boek goed. Dus is het boek waarschijnlijk niet goed. Ja. In plaats van dat men eens denkt, god, wat fijn... dat er uh, dat ook door grote groepen weer een boek gelezen wordt. Ja. Misschien ligt het ook wel aan die boeken dat ze niet gelezen worden. Het is heel leuk om... Nou ja, je hebt ook boeken geschreven die niet verkocht werden. Absoluut. Nee, nee, nee, toen je ook al bekendheid van de televisie had. Ja, dus het is ook een het soort wonderlijke nee, Het is, een, het is, een, het is, het is een, niet om te zeggen... Je zou zeggen, in de tijd dat ik uh, op televisie was... dat dan automatisch die boeken ook wel gingen lopen. En dat en, was en, uh, niet zo? Nee en, nee, en die waren ook niet, uh, niet ontoegankelijker dan die van nu. Maar dat, dat verband uh, was er niet. Ik moet eigenlijk zeggen dat ik achteraf... maar dat is allemaal achteraf dat eigenlijk ook wel prettig vind, Want ik denk, uh, kijk, het, het best verkopende boek was Red ons Maria Montanelli. En dat was voor de tv. Daarna kwam er een hele reeks wat allemaal een beetje moeizamer ging. En dan hou je vijf jaar, ben je gestopt met tv. En dan kom je met een boek wat ook weer goed gaat. Dus er is iets, en er, is een soort, er is wel een verband. Er is ook wel een ander verband. Ja, maar het andere ja. verband nou in het kort? Wat zou... Nee, het andere verband is ook wel dat ik uh, iets versnipperder, uh, versnipperder werkte aan die boeken. Door ja, dus de tv. Je concentratie is ja, nu groter. is nu een, ja. is meer één ruk, zeg maar. Ja. Terug naar die gestoorde mensen die in je boeken voorkomen. Ik moet opeens aan Reven denken. Die zei van, er komt weer geen normaal, normaal mensen in mensen voor. In voor ja, ja. <laughs> maar dus bij jou lijkt het ook een beetje zo te zijn. En die Arnold Heumakers, die zei dus... ja je, Het gaat zo ver bij Herman Koch. Dat heeft trouwens maar Marja Pruis ook een keer gezegd in De Groene. Die zei, het is jammer dat... Uh, een plot niet helemaal draait om mensen zoals jij en ik... en dat er toch onwaarschijnlijkheden voorkomen en, en aandoeningen... en dat die mensen uh, gestoord lijken te zijn. Er stond er vorige week zaterdag in NRC Magazine een stuk... Hmm. van Margriet van der Heijden en dat ging over de hersenhype... Ja. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Nee, nee. Er zijn allemaal boeken op dit moment. Uh, Dick Zwaap, Wij zijn ons brein. Eveline Kroonen, het puberende brein. Ja, is, ja. en er zijn allemaal boeken hmm. die heel goed verkopen. En ze zeggen, er zijn zelfs al boekhandels die hebben daar kasten. dat gaat hmm. allemaal over de hersenen. Ja. En mensen willen dus kennelijk uh, daarover lezen. Ja. Uh, misschien is dat ten dele ook wel een verklaring voor het succes van jouw boeken. Want die gaan daar natuurlijk ook over. Ja, ik denk ook wel. Kijk, ik denk dat de misverstand 1. Kijk, je kan een lange discussie. Op zich zou het aardiger zijn om die discussie te voeren met de mensen die die argumenten aandragen. Zoals het ook met Arnold Heummax. Maar nu zit ik hier alleen. Kijk, punt 1 is dat het ook wel, vond ik, iets te snel werd weggezet dat deze hoofdpersoon van dat diner een psychopaat was. Hoewel er geweldige wereldliteratuur is geschreven met psychopaten in de hoofdrol. Er werd ook gesuggereerd dat dat eigenlijk, eigenlijk ook niet kan. Dus er wordt aan de ene kant wordt er soms gezegd... ja, die boeken van die kocht, dat is allemaal wat te herkenbaar. En aan de andere kant, juist weer niet. Maar mijn gevoel is eigenlijk nooit geweest dat die man een psychopaat is. Het is gewoon iemand waar heel duidelijk door een schoolpsycholoog tegen wordt gezegd... Uh, je hebt iets, je hebt een wat kort lontje. Eigenlijk met zoveel woorden wordt het niet gezegd. Er zijn wat pilletjes voor en ik zou je aanraden om een zonnebril op te zetten. Eigenlijk wat hij volgens mij tegen 100.000 of misschien een half miljoen Nederlanders ook zou zeggen... Doe dat nou niet, want dan stap je ook niet meteen... als iemand je auto schramt met een scooter. Stap je niet meteen uit en wil je op de vuist. Want zo'n man is het. Ja. Dus ik vind het dan eigenlijk wonderlijk... dat er of, volgens mij een hele grote groep uh, uh, van buitenaf wordt gezegd... Van, ja, maar die man is helemaal niet normaal. Dat is een soort ziektegeval. Kijk, het enige is dat ik natuurlijk ook nog heb gezegd... ja, er zijn dingen in, het zou erfelijk kunnen zijn. Dat is ook vaak zo, bij dat soort... Lichte kleine aandoeningen. Iemand met, heel, met, een, met een kort lontje krijgt ook vaak kinderen die dat ook hebben. Ja, dat is eigenlijk helemaal niet zo vreemd. Nee, dat is ook heel, heel verklaarbaar. Maar mm -hmm. het is dus, wat dat betreft, werd er dus, Arnold Heumacher zei Op een gegeven moment herinner ik me ook in die, in die uitzending. zei ja, ik zit dus naar een freak show te kijken. Dat vind ik een overdreven uitdruk. En dan denk ik: wie vindt zichzelf zo normaal? dat hij kan spreken over dit soort personen als dat het freaks zijn. En als je überhaupt om je heen kijkt, als we naar onszelf kijken... of naar je familie of naar je vrienden... van wie zou jij durven beweren voor 100 procent? Die is echt normaal. Dus ik denk dat die groep eigenlijk... misschien vandaar ook die interesse voor die hersenen... ik heb ook ooit een keer met dit diner een hele lezing gehouden... voor allemaal mensen die in de psychiatrie werkzaam waren. En die waren ook eigenlijk wel blij met dat boek. Die zeiden van ja, het is inderdaad veel meer... het zijn allemaal randgevallen er lopen misschien wel een paar miljoen mensen in Nederland rond... die eigenlijk een beetje zoiets hebben die echt niet helemaal normaal zijn. Dus het gaat eigenlijk over een vrij grote groep. Dus wat dat betreft denk ik ook dat de identificatie... voor een deel ook wel komt... omdat heel veel mensen die het bij zichzelf niet toegeven... denken van ja, het is wel een beetje een psychopaat tussen aan en hij is wel een beetje wonderlijk. Maar het wordt bijna uh, salon vee gemaakt in dit boek. Het mag blijkbaar. Ja. Ja, die hersenhype, dat stuk in de NRC Handelsblad... in dat stuk probeert die Margriet van der Heijden een verklaring te vinden... van waarom mensen uh, met die boeken over, ja. de over het brein <kugst> zo uh, bezig zijn. Zij zegt dan, ja, de sterren die zijn verdwenen. We hebben geen contact meer met de kosmos. Mm. In de jaren tachtig wilden mensen Stephen Hawkins over de kosmos lezen. Ja. Dat is voorbij. En wij kunnen in werkende hersenen kijken. Ze zegt, je mm. hebt Oliver Seks gehad, de neuroloog. Hij ja. publiceerde erover omdat we langer leven, hebben we eerder te maken met hersenstoornissen. Mm -hmm. Mensen worden, die gaan niet meer dood aan, aan andere dingen. Dus die worden dement. En dat is dus meer wat wij meemaken. En ze zegt, God verdween uit beeld, net als de sterren. Mm. En we zijn dus nu meer bezig met hoe het, het brein werkt. Toen dacht ik steeds, van, zij gaat nu ook uh, zeggen... dat het lange tijd taboe was om over hersenen na te denken. Want het ging altijd immers over de opvoeding en de omgeving ja. en dat mensen niet... en Jij refereert in jouw boek heel kort, maar ik kon het niet meer vinden... aan de kwestie buikhuizen. Ja. Uh, misschien kan je, kan je zeggen wat de kwestie buikhuizen was? Ja, dat was een, een, een hoogleraar die onderzoek wilde, wilde doen... naar de hersenen van criminelen, omdat hij het vermoeden had dat er misschien wel iets te vinden was. Of het nou een stofje of een gen. Hè? Want de gentherapie bestond toen nog nauwelijks... of die hele genonderzoek. En daar werd toen uh, nogal heftig op gereageerd. En daar werd eigenlijk gezegd... Dat is, dit is Eichmann... en uh, dit, is, uh, dit zijn de nazi's... en uh, die man moet weg. Vooral Piet Grijs die schreef ja, dat. Ja. Ja. En dat was de... Typisch ook iets van de jaren zeventig. Dat uh, natuurlijk alles wat die kant op ging... en je mocht natuurlijk vooral niet beschuldigd worden van racisme... en dat soort zaken en andere. Uh, en die man is op een gegeven moment zijn hele carrière gefnuikt. En die is gewoon weg, Terwijl dus inmiddels dat onderzoek van hem is gewoon gemeengoed geworden. Het is nu geen taboe meer. Er is ook weer een nieuw taboe... want er was nu net weer een, een onderzoeker in Engeland... ik weet even niet hoe die heette... die wilde dus toch wel weer aantonen... of niet aantonen, hij wilde onderzoeken... dat Afrikanen waarschijnlijk echt minder intelligent waren... dan Europeanen. Daar wordt dan ook meteen... die man wordt ook geboycott mm -hmm. en wordt de universiteit... ik denk alleen maar... ja, in, in handen van de verkeerde mensen... in handen van de, van de PVV... Is zo'n onderzoek misschien heel uh, vervelend, maar ik zou het toch eerst wel onderzoeken. Want stel je nou voor dat het tegenovergestelde eruit komt: dat de Afrikanen veel intelligenter zijn dan uh, Europeanen, voor zover je dat aan zou kunnen tonen. Dan zegt niemand meer dat het racisme is. Het is ook maar een soort heel. er zit iets politiek corrects aan. En het gevaar bij dit soort onderzoeken, dat voel ik zelf ook wel, zowel bij buikhuizen als dit: is dat je denkt, in verkeerde handen kan het uh, op een hele vervelende manier gebruikt worden. Want dat is ook wel terecht. Als je op een gegeven moment zou kunnen aantonen... dat criminelen dat er echt iets aan de hand is in hun hersenen... en dat het misschien wel overdraagbaar is... dan moet je dus de kinderen van criminelen ook al in de gaten houden. Dat zou dan een consequentie zijn. Dat ja. Misschien wil, je daar niet, wil men daar liever niet aan denken. Het wonderlijke is dus dat we nu ons realiseren dat die buikhuizen, als die nu in deze tijd ja. zou leven... en een boek zou schrijven, dan zou die een bestseller zijn. zou die een bestseller, zou die een bestseller hebben. Zou die als Dick Swaap zo'n zo bestseller hebben. Ja. En die man is inmiddels wel een beetje aan het rehabiliteren. Maar hij is gewoon in de verkeerde tijd geboren. Ja, verkeerde een tijd Want Galileo, die zegt de aarde is uh, rond. Ja. Maar hij dus, was toen plat in de jaren zeventig. Nu zeg jij ook, uh, ja, die Buikhuizen werd toen uh, voor Eigman versleten... en voor de meest, uh, meest erge mm. fascist uitgemaakt. Dat was in de tijd waarin jij jong was, waarin ik ook jong was... en waarin alles gerefereerd werd aan de Tweede Wereldoorlog. Ook ja, dit soort ook. onderzoek. Ja. Um, als je één leidraad in jouw werk ziet... dan is het eigenlijk het opkomen tegen het moraliseren. Jawel, toch? Zeker, jij, ja. Uh, uh, zo, ook tegen de cabaretiers die de, met de vinger wijzen. En ja. Je hebt eigenlijk wat Theo van Gogh ook had, de moraalridders. Mm. Daar, moet, moet je, daar moet je niks van, van, van hebben. Nee. En toen dacht ik opeens, van, mm. ja, die, die, die Herman Koch die is geboren in Amsterdam-Zuid. Uh, en die is, je hebt het ook wel eens in een interview gezegd... Mm. je bent opgegroeid in een buurtje woonde om de hoek van de Gerrit van der Veenstraat. Tijdens de oorlog, de Euterpe Strassen geheten. Juist. Waar de Gestapo. gehuisvest uh, hu was. De had, SD het, uh, had zijn hoofdkwartier daar. Ja. Dus, dus jij bent opgegroeid, bij wijze van spreken. Uh, waar de kruiddampen. En, en, nog, uh, nog naar boven. en, en de martelingen nog, nog, nog in de muren hingen. Komt daar ja. nou die. Kom daar nou misschien het verzet ook. tegen het moraliseren vandaan. wat je later tot een soort thema maakte of is dat heel ver gezond? Nee, ik vind het wel. Ik moet, ik moet daar even over nadenken. Het is, het is, je zegt het al, iets geromantiseerd met die kruiddampen, maar het is wel waar dat alles in mijn uh, milieu en directe omgeving en, en vrienden en ouders van vrienden, wees alleen maar naar die oorlog. En de buren en de straten ook inderdaad, met de gebombardeerde huizen en er was iets dat je daar niet uh, uh, je kwam er niet omheen. Maar ja, wat dat verder... Ik heb, ik heb zelf altijd het idee gehad... Kijk, in een, in een, in een oorlogssituatie komt dus de... Ik wil niet zeggen de ware aard... Maar komt dus het echte overleven naar boven. En uh, dat is misschien wel sterker... Dan inderdaad al die moraliserende, moraliserende zaken. Dus als iemand uh, jou wil mishandelen... Of je wil verkrachten... En je, je, je schiet hem dan dood... Sta je misschien wel in je recht... Dat is misschien dat is misschien wel mijn meest elementaire gevoel. Dat is ook wat iemand, wat die professor uh, niet voor niets hertsel geheten heeft. Ja, belangrijk personage medisch, in je boek. Professor medische biologie zegt, die zegt van ja, aan zoete en lieve mannen had je in de kampen niks, weet je wel? Dat is een beetje, dat is die overtuiging. Het is toch gewoon, het is een soort, of het nou sterk is met spieren of sper, sterk zijn met intelligentie. Mm -hmm. Maar je moet iets, je moet iets extra's hebben om te overleven. En nou, Ja, dus dat, dat, dat moraliseren... Um, want je zoekt natuurlijk toch altijd... in hoeverre iemand uh, met welke visie iemand een boek schrijft. Dat ja. zoek je ook bij jou. Je, je, mm. je, en um, behalve als het heel oppervlakkig is... maar we waren er juist achter nee, dit is gew een geweldig boek. Dus we zoeken de gelaagdheid. We zoeken de achtergrond van waaruit Herman Koch ja. naar de wereld kijkt. Um, en dan heb je dus dat niet conformeren aan de heersende moraal. Dat is absoluut waar. Wat, wat, wat een soort kern is voor ja, jou. Ja. Uh, komend vanuit die wereld waarin dus ontzettend de moraal was van de oorlog. En de, de, de, ook het veroordelen van buikhuizen. Ja, en ook van goed en kwaad. En, en, van goed en, en, kwaad. en Wie waren er fout in de oorlog en die ja. waren er goed. In, uh, en zo is het doorgezet en in het fragment dat je las. <kuggen> je zelfs de mensen die nu voor, voor, voor GroenLinks zijn en voor uh -huh. natuurcamping, zal ja. ik maar zeggen. Daar heb je hmm. nog steeds een broertje aan dood. Ja, een broertje aan dood is niet helemaal, maar het is meer. De, het is bij mij altijd de twijfel. Weet je, dat je denkt, je moet iets niet zomaar aannemen. En dat is vanaf uh, de protesten tegen kernenergie... tot en met de opwarming van de aarde. Je moet toch eerst echt kijken of het echt zo is. En uh, soms worden die dingen zijn gewoon tijdelijk een modeverschijnsel. Mijn idee is dat het zou best eens kunnen dat het, dat het waar is dat de aarde opwarmt. Maar ik kan me ook voorstellen dat het over 30 jaar niemand het er meer over heeft. Ook al warmt hij nog steeds een beetje op. En uh, het is iets waar mensen zich nu blijkbaar even in willen storten. Mm. Want jij noemt dan als mode het, bijvoorbeeld het brein. Maar ik vind dus die, dat milieu is nog een veel grotere... Het is een modeverschijnsel mm. waar mensen graag aan mee willen doen. Want inderdaad tegen kerncentrales wordt niet meer gedemonstreerd. Terwijl ze er nog wel zijn. Ja. En zuurregen, daar hoor je nooit meer iemand Ook over. Ook niet meer echt, hè? Nee, wat, is is een... daar, wat zou er met zure regen zijn gebeurd? <laughs> nee, maar het is een beetje het, soms het idee dat je denkt... kijk, uh, iemand die. De, dat is ook een, een beetje wat ik, het probleem wat ik soms heb met cabaretiers... die een bepaalde moralistische visie hebben. Er wordt eigenlijk gezegd, ja, elk cabaret is natuurlijk links. He, want, en dus tegen de VVD, hier als je tot Nederland beperkt... Mm -hmm. en tegen de PVV, want die moeten we allemaal laten zien... hoe belachelijk die allemaal zijn... En dat gaat volgens mij echt aan iets essentieels voorbij. Dat je namelijk ook heel erg hard kan lachen om uh, de SP. Misschien nog wel harder. Heb jij ooit vroeger een periode gehad dat je, uh, dat je een zeker idealisme had voor iets? Ja. En wat was dat dan? Ik, ik, was, uh, ik kwam dus uit zo'n uh, sociaal-democratisch P van der A-milieu. En uh, wat ik heb gedaan, zeg maar, tussen mijn 14e, 15e en 20e was het omarmen van de communistische wereldheerschappij. Dus ik heb het wel van binnen uitgevoeld. Ik heb ook in Vietnam-demonstraties meegelopen als uh, 16-17-jarige. En uh, op school propaganda verspreid. Uh, steun aan de Vietcong, geld ingezameld... voor de, het, het Nationaal Bevrijdingsfonds van Vietnam, zoals je dat dan uh, noemt. Dus ik heb het ook helemaal van binnen dat, uh, dat idealisme echt uh, gevoeld. Wanneer is dat omgekeerd? Mm. Nou, ik kan me nog herinneren dat ik uh, in een spreekbeurt op school... de Russische invasie in uh, Tsjechoslowakije nog heb verdedigd. <lacht> Als een soort dam die moest worden opgeworpen tegen het westerse imperialisme. En toen, vrij kort daarna, heb ik toch, uh, zag ik wat beelden uit dat Tsjechoslowakije, Ik dacht, dit is volgens mij klopt er. Het klopt iets helemaal niet, weet je. Maar zoals iedereen op een bepaald moment... dat hoor je wel vaker van uh, ex-communisten. Op een bepaald moment de, de, de ogen uh, worden geopend... En ik moet ook wel zeggen dat door het lezen van Gerard Reven... die ook zo'n geschiedenis heeft meegemaakt, zelfs communistisch is opgevoed. En die op dat moment dus ook helemaal naar de andere kant doorgeslagen is... van het zijn allemaal misdadigers en monsters. Ja, dat hielp, hielp mij ook wel mee om er een beetje van los te komen. Tegelijkertijd denk ik dat ik het ook nooit zo goed nu... Uh, uh, wonderlijk kan vinden... of daar een soort uh, iets bijvoorbeeld over kan schrijven... als ik het niet echt zelf zo van binnen had beleefd. Dat geldt natuurlijk toch wel voor meer dingen. Ja. Op een bepaald moment denk ik... Ja, je, bent een, je, bent een, uh, je bent een puber en je, en je wilt wat. En mijn ouders die werden helemaal knettergek van mij... met mijn uh, verdedigen van... Uh, van Cuba en Che Guevara. Ik had ook gewoon de Che Guevara-post. Ik had al het hele, de works, ik had alles aan de muur hangen. Maar <laughs> er was met mij te veel niet te praten. En, en hoe is het nu, dan denk je daar wel eens over na... dat je nu een boek met een eerste oplage... van nou, honderdduizend exemplaren, geloof ik. Ja, ja. Uh, dat dat op de markt wordt gezet... in een wereld waarin eigenlijk... Uh, dat idealisme van toen al helemaal niet meer bestaat. Mm. En waarin misschien het uh, niet politiek correct zijn... Dat ja. je eigenlijk in het boek demonstreert, in, via de per personages, ja. dat dat nu eigenlijk uh, misschien wel uh, gemeen goed wordt, uh, wordt gevonden. Ik bedoel, jij kan. Ja, heb je dat da Nee, dat snap ik. Daar moet je ook inderdaad voor waken. Ik moet ook wel zeggen, ik, ik begin nu net, omdat ik zelf begin over Che Guevara. Er is toch iets, en uh, ik denk dat we wel meer van die ex-linken uh, dat hebben. Uh, wat ik toch wel ben. Ook al was ik het als puber, weet je wel. Ik nee. wilde het toch ook niet ontkennen. En het is toch zo... dat je het natuurlijk heel erg in discussies later gaat verdedigen... dat uh, Pinochet eigenlijk net zo erg is als Fidel Castro. Maar dat in wezen... je hart toch ligt bij Tsegovara. En niet bij die Franco's. En dat is gewoon een feit. Dat mm. je emotie ligt toch bij... Ho hoezeer die mensen misschien ook bereid waren... tot massamoord en... Uh, je kan zien wat er in allerlei communistische landen allemaal gebeurd is. Maar er is toch een soort gevoel dat je denkt: de Gubbels is, iets, Goebbels is iets, ander, iets anders dan Lenin of zo. Dat gaat nooit meer over. Nee. Maar dat wil dus niet zeggen dat dus het één het goede is. Want dat zeggen, dat zeggen linkse mensen nog steeds. Want het gaat om de rechtvaardigheid en de gelijke verdeling. En, maar ondertussen worden daar heel veel uh, slachtoffers bijgemaakt... en soms meer slachtoffers bijgemaakt. Ja, Je, maar... dat... nee, mm -hmm. Je ziet bijvoorbeeld dat... Wat ik heel interessant vind... Het ben ik daar in mijn volgende boek mee bezig... is dat er wordt gezegd Bijvoorbeeld het ontkennen van de hol holocaust... Hè, wat nu ook bijvoorbeeld, in Iran gebeurt... maar wat er zijn ook van de historici die dat doen... die ontkennen dat. En die zeggen bijvoorbeeld ook... nee, maar er zijn helemaal niet zoveel joden uh, vergast... in die tijd, dat waren er veel minder... Eigenlijk heb, is mijn idee, wat zegt dat? Dat, heeft, dat spreekt een bepaalde moraal uit. Namelijk, het was blijkbaar slecht. Dus mm -hmm. we moeten het een beetje terugdringen. Of het was een, allemaal maar een leugen en het is allemaal maar overdreven. Je bedoelt, maar, het is het erkennen van het kwaad? Het bijna. is het erkennen van het kwaad. Door de mensen die misschien datzelfde kwaad voorstellen. Zeggen we, nou, zo erg had het misschien ook niet gehoeven. Je, dat ontkennen zie je veel minder aan de ter linkerzijde. Veel meer iets van, ja... Ja, er zijn natuurlijk allemaal reactionairen die toch gewoon terecht wel in die massagraven terecht ja. zijn gekomen. Oké, okay, dat is duidelijk. Maar ja. dat is eigenlijk geen antwoord op mijn oh, vraag. Het is, nou, is geen antwoord op mijn vraag. Nee. Dat je je misschien zorgen zou kunnen maken... over wat, ik nu... Over wat je nu op de markt zit. En dat ja. eh, bijvoorbeeld een man die het recht in eigen hand neemt... Eh, zonder... Eh, eh, hè, en iemand veroordeelt... en we moeten niet te plot verraden... maar dat is toch eigenlijk op, al heel snel duidelijk... En misschien dat er heel veel lezers zijn in deze wereld, anno 2011, die eigenlijk vinden dat je het eh, recht ja. ap, eh, een handje moet helpen, zo, ja, zo nu. Dat, dan. Denk, dat denk ik ook wel. Mm -hmm. Maar ik heb, ik heb niet het gevoel. Het is een beetje dezelfde discussie of je van een, uh, een gewelddadig videospelletje ook. Uh, dat iedereen die dat spelletje speelt, dan ook daarna. Ja, de universiteit is ja. binnenstapt en dan ook het vuur gaat open. Ik en dat het eigenlijk weer heel kinderachtig. Eh, om dat te veronderstellen. Ja, een beetje wel. Want ik, ja. denk, ik denk toch, als je, je, je, je mag volgens mij gedurende de tijd van een boek er wel even over dromen, hoe het zou zijn om uh, eigen rechter te spelen. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen die het boek dan dichtslaat als conclusie zal trekken. Nou, uh, als het mij overkomt. Uh, zou ik het ook gedaan hebben. Nee. Wat vind je van de conclusie van Arjen Peters... die in zijn uh, bespreking van Zomerhuis met Zwembad het volgende schreef? Onder de humorist schuilt een naturalist, dat hmm. ben jij dus. Er is geen ontkomen aan de wetten van klasse, afkomst en medische biologie. Die donkerte legt over het zo luchtig ogende oppervlak... een vloers van onheilspellendheid. De doem verleidt en injecteert iedereen... en maakt ook de verteller tot speelbal, om niet te zeggen patiënt... Daarom is het happy end van vader Mark... die naar zijn al bijna grote dochter Julia kijkt... ook niet meer dan een kortstondige sensatie van geluk. Een duurzame ontsnapping heeft Koch ook in dit boek nog niet gevonden. Ja, mooi gezegd. Het is... Nee, maar serieus, ik vind het wel, ik vind het wel een <laughs> goed stukje. Het is een beetje over die laatste zin kun je afvragen... een duurzame ontsnapping, of je die ontsnapping zou moeten hebben. Maar het is inderdaad wel wat er uh, volgens mij... Uh, zeer terecht in staat en ook wel goed in staat... is dat die personages in mijn boek... daarom denk ik ook niet dat het voorbeeld van eigen spelen gevolgd zal worden. Uh, want hij noemt ze ook... ze zijn ook zelf patiënt. Zitten, ook zelf, zitten ze te veel in dat milieu... dan wel web, uh, dan die omgeving... zijn ze zo onderdeel daarvan... dat ze helemaal niet van buitenaf naar zichzelf uh, kunnen kijken. Ze hebben eigenlijk een... Beperkt uh, zelfinzicht. Mm -hmm. En dat denk ik. Als er iets is wat de mensen met elkaar uh, verbindt. dan is het dat wel. En dan sluit ik mezelf ook daar helemaal niet bij in uit. Ik denk gewoon, ja. En je hebt soms iemand anders nodig. die tegen je moet zeggen. ja. dat is wel heel raar gedrag. wat je nu vertoont. Ja, dat moet soms gewoon. <lacht> dat moet iemand dan ook durven zeggen. Of dit is echt. dat, dat moet je zo niet zeggen. Dat is helemaal niet leuk. Of, maar dat, ik, be, ik begrijp wat hier bedoeld wordt. en ik ben het er eigenlijk wel mee eens. Ik mm -hmm. denk, het is dus, dus de. de onts, er is geen ontsnapping. Want wat die vader met zijn dochter of met zijn gezin voor heeft, voor heeft dat is ook niet de ontsnapping, laat staan de oplossing. Hij heeft, die kiest maar een soort weg uit goede bedoelingen. Zoals we veel dingen doen uit goede bedoelingen. En zo doet die personage uit mijn boeken ook dingen uit goede bedoelingen. Dus dan wel om hun gezin, hun zoon te redden, hun dochter te redden, hun vrouw. Maar misschien doen ze het wel op de verkeerde manier. Zo is het boek dus uh, enorm om te lachen, want komisch en, en, en, en uiteindelijk aardsomber... Ja, dat weet ik. Ik weet eigenlijk niet of, het, of je het somber mag noemen. Want ik heb wel, ik heb zelf eigenlijk een redelijke optimistische inslag. Ik zou dus ook niet in een boek willen verkondigen: van moet je nou eens kijken, de mensheid, hoe slecht die is. Maar wel hoe, uh, ja, hoe, ik wil niet zeggen hoe stuurloos, maar zo. Ja, de, de mensen weten het ook niet, inclusief de schrijver van het boek. En ik wil me daar dus ook niet... Bo ik wil me ook niet uh, er is wel eens mij gesuggereerd in een eerdere kritiek dat je je, als je zo, dit soort boeken schrijft... dat je je eigenlijk boven je personages zou stellen. Maar dat, dat heb ik helemaal niet. Ik heb wel het idee dat de, dat de lezer van die boeken... zich boven de personages kan stellen. Die kan denken, ik zou dat anders doen. Maar het is wel grappig dat. Of grappig, opmerkelijk dat je begint met enorm humor. En, mm. en, en, en die humor, die, die, die, die, die vergaat je op ja, een gegeven moment. Ja, dat is wel waar. Ik hou wel van. Het, het is bijna een stijlbreuk. Om die, niet nee, leven, niet. maar het, begrijp je? Ja, het wordt wat wranger. Het wordt steeds wranger. Ja, verderop. Ja, <laughs> ik vind wel, ik vind ook zelf wel. Dat zijn ook wel de boeken waar ik, waar ik zelf uh, op gesteld ben. Dat je denkt. Een, een, het moet niet zo zijn dat je met een zucht dichtslaat en denkt... wat, dan heb ik een heerlijke, good read of wat een lekker boek heb ik gelezen. Maar dat je toch wel een soort ongemakkelijkheid hebt. En dat je denkt van, hé, verdomme, wat bedoelt die eigenlijk? Ik heb nou toch een soort raar gevoel dat ik er ook niet uitkom. En dat is volgens mij zowel bij diner als bij dit boek het, het geval. Ongemakkelijkheid. Lang de ongemakkelijkheid, eh, zei Herman Koch... auteur van Zomerhuis met Zwembad, een uitgave van... Antos, hè? Am Ambo Antos. Ja. De gelukkige uitgeverij die dit boek. Euh... Nou, die hoeven voorlopig helemaal niks meer te doen, want het verkoopt als een tierenlier. Ja, maar Koch, fantastisch dat je er was. Oké. Okay. Uh, volgende week zit Wim Brands hier en dan is de gast Joost Zwagerman. Uh, dit was waar we tijd voor hadden. Dank. Oké, okay, graag gedaan.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 Vroege Vogels heeft muziek van de Birds. Koekoek, Kalmees, Roerdomp, Kleine Plevier, Kramsvogel en Bonte Specht zingen ons toe. Hallo, spreek eens met de Venolijn. Precies tien jaar geleden gingen Venolijn en Natuurkalender van start. En dat zult u horen. Met zaten Willy Broeders uit de beeld. Ja, die komt ook. En verder hebben we foto's. Ja we hoort, op de radio: foto's van de Noordpool en de Zuidpool. En de laatste twee kuifleverikken van Nederland. De zondagochtend van 8 tot 10. Vloggen Vogels. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.